10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De moeder van de dader van het bloedbad in Alphen aan de Rijn... heeft in zijn flat een afscheidsbrief gevonden. Over wat daarin stond zijn geen mededelingen gedaan. De dader is de 24-jarige Tristan van der Vlis. Hij was lid van een schietvereniging en had een vergunning voor vijf wapens. Vanmiddag had hij drie wapens bij zich. Volgens het Openbaar Ministerie had hij geen militaire achtergrond... Hij woonde met zijn vader in een flat vlak achter het winkelcentrum. Daar schoot hij aan het begin van de middag minutenlang met een mitrailleur in het rond. Er vielen vijf doden en zestien gewonden. Later overleed één van de gewonden in het ziekenhuis. De dader schoot zichzelf in het hoofd. Na het drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Drie andere winkelcentra in Alfa aan de Rijn werden later het voorzorg ook afgesloten. Dat gebeurde na de fonds van een briefje in de auto van de dader... waarin stond dat er in drie andere winkelcentra in Alfa explosieven lagen. Tientallen agenten zijn nog bezig met het onderzoek in de winkelcentra... en in de flatwoning van de dader. In Abidjan, in Ivoorkust voorkust, is het hotel van de gekozen president Ouattara aangevallen. Het werd door aanhangers van zijn vijand Bakbo beschoten met mortieren... Volgens de VN-woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen. Of wat Ara aanwezig was, is niet duidelijk. Hij maakt de maanden gebruik van het hotel, waar hij wordt beschermd door de VN-Vredesmacht. Bakbo's troepen zouden vandaag bezig zijn met een tegenoffensief. Bakbo wordt al een week omsingeld in Abidjan. Hij weigert nog altijd zich over te geven. In de Eredivisie is ADO Den Haag opgeklommen naar de vierde plaats. De Hagenaars wonnen thuis met 1-0 van Vitesse. Ze passeerden daardoor op de ranglijst AZ... dat gisteren gelijk speelde tegen NAC Breda. VVV Venlo verloor vanavond thuis kansloos met 4-1 van NEC. Excelsior de Graafschap eindigde in 0-0. Het weer. Temperatuur vannacht in het Noordoosten rond het Vriespunt. Morgen zonnig en het wordt met 14 tot 21 graden nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Nog wel eens goedenavond. We gaan eerst even naar Bas Tichler. Een tiental van Heracles, maar al zijn het er negen, al zijn het er acht. Het maakt echt niet uit. Heracles scoort gewoon weer. Het wordt 1-4 in Tilburg. Weer Everton. En wat er vooraf gaat is een ongelooflijk simpele 1-2 op de rand van het strafschopgebied. Na een vrije schop. Inspelen. één keer doortikken. De derde man is Everton. Die loopt. Die kan de bal meenemen. Daar ligt nog een keeper, maar dan gaat de bal langs. 1-4. Het is niet eens zo dat mensen in Tilburg boos zijn. Ze, zijn, ze snappen het gewoon niet meer. Iedereen kijkt verdwaasd voor zich uit wat hier toch in vredesnaam gebeurt. En na een klein uur loopt het stadion leeg. Het is een afgang voor Willem II. Een ander woord is er niet voor. Binnen het uur 1-4 tegen een tiental uit Almelo. En dit uur komen we natuurlijk ook nog terug op de andere drie wedstrijden... die vanavond zijn gespeeld en op het buitenlands voetbal. Met speciale aandacht voor Duitsland. ...train running van de Doobie Brothers. Willem 2 Herakles, Eigenlijk wel beslist, hè, van Stichelen? Goeiedag. 1-4. Terwijl uh, Herakles we zitten in de 62e minuut, min 3. 59 minuten met een man minder speelt. Maar dat heeft helemaal geen enkele invloed gehad op de wedstrijd. Want je hebt geen moment het gevoel Heb je het van dat dat het zo is. Het is nog eigenlijk? <laughs> ja, je zou echt bijna gaan twijfelen. Nee, klopt echt. Maar het is echt ongelooflijk hoe... Zwak Willem 2 opereert. Publiek eh, achter het doel nu van Kujovic schreeuwt ook schaam je kapot. Nou, dat lijkt me een juiste conclusie. Want dat zouden de spelers van Willem 2 ook echt moeten doen. Er was daarnaast eh, bij het vak met de Heracles-fans een groot feest uitgebroken. Zo even, want die vindt het prachtig. Geloof het ook niet wat ze zien. Ook wordt nog gekker. Komt Everton. Komt Everton. Geeft hem aan Armenteros. Daar komen ze weer met z'n drieën. Armenteros. Armenteros. Wachten lang met een schaar. Bal nog van richting veranderd. Hoekschop. Willem 2 mag blij zijn dat het hier bij een hoekschop blijft. Nou... Zie je wel aan Willem II, want het is natuurlijk wel erg makkelijk om het nu allemaal met de grond gelijk te maken, dat de ploeg geen enkel zelfvertrouwen heeft. Er is niemand die nu opstaat, maar ook niet in zeg maar, de 40 minuten hiervoor. Die zegt, nu is het klaar, nu gaan we het anders doen. Uh, er is niemand die weet wat je eigenlijk moet doen als je een Man meer hebt, zo lijkt het. Een tactisch plan ligt er niet. Men doet maar wat, kortom. En zo kom je dan tegen Heracles thuis met een Man meer totaal in de problemen. Overtoom. Nog met een run vanaf de rechterkant naar die hoekschop. Maar die strandt dan uiteindelijk op de drukte in dat strafselopgebied van Willem II. Kijk, ze zijn vermoedelijk echt nog wel goed van zin, Willem II, om nog wat van deze avond te maken in dat resterende half uur. Het had overigens wel gekund, vlak na rust. Want uh, toen had Richters tijdens het nieuws, nieuws van 10 uur, nog een behoorlijke kans. Maar schoot wat lomp, vond ik tegen de doelman van pas weer op. En even later was het 1-4. Met die goal van Everton. Daar komt Heracles weer. Daar komt Heracles weer. En dan is de ploeg uit Almelo ook nog scherper en feller in de duels. Dat vind ik wel raar eerlijk gezegd. Want op het middenveld zijn die ballen niet zo af en toe. Maar eigenlijk bijna zonder uitzondering in de duels voor de ploeg uit Almelo. Dat daar gewoon simpel voetjes heeft staan waar ze de Tilburgse voetjes niet krijgen. Van de Heide nu met de bal aan de voet. Kan wat ruimte maken. En aan de rechterkant de bal kwijt bij Pereira. Dan gaat Herkers nog maar in staan om aanwijzingen te geven. dat begrijp ik, maar dat heeft vermoedelijk niet al te veel zin meer. Dan moet Hakelaan bal voorgeven vanaf de zijkant. Die bal wordt dan door uh, Herikles vrij eenvoudig weer onschadelijk gemaakt. Komt dan voor de voeten van Gravenbeek. En zo begint het uh, gepriegel van Willem II opnieuw met Richters. Als hij in de bal komt, gebeurt er dan meestal nog wel iets vanaf de rechterkant nu. Voorzet, Striehafka kan de bal aannemen. Moet dan draaien, kan schieten, schiet op de lat. Dat is een goede actie van de Tsjech, die overigens nog niet scoorde voor Willem II. En dat is ook nu niet doet. Maar de actie is aardig. Zo gaan de handen even op elkaar. In Tilburg, omdat hij de bal... Hij heeft volgens mij een draaicirkel van een tank. Maar toen hij eenmaal gedraaid was... en de bal uit een moeilijke hoek op het doel vuurde van Heracles... was de bal wel zo hard dat pas weer geen antwoord meer had. Maar hij wordt dus gered door de lat. Het geeft me aan dat het nog niet helemaal gedaan is. Want worden 2-4? Wie weet. Want er zijn gekkere dingen gebeurd in Tilburg. Alhoewel, 65 minuten. Het is 1-4. Countertje nog van Heracles. Even kijken. Nog arme teros. Even halt houden. Wachten op steun. Komt via Fajnovic. Neemt de bal aan. Sierlijk in de lucht... Wordt opgesloten tussen drie man. Vindt dan toch weer arme Teros terug. Want daar stond eigenlijk van Willem II dan weer niemand bij. komt niet meteen af met een kans. Want de bal gaat terug op de eigen helft. Maar heel makkelijk houdt Heracles hier de bal in de ploeg. 65 minuten. 1-4. Willem II tegen Heracles. En nogmaals gezegd, Heracles dus al na drie minuten met een man minder. Sport kort. De Duitse Andreas Kleuden heeft de ronde van het Baskeland gewonnen. Hij werd in de afsluitende tijdrit tweede, kort achter zijn landgenoot Tony Martin. Robert Gezink eindigde de tijdrit op 50 seconden als zevende... en sloot de ronde op de derde plaats af. De Amerikaan Chris Horner werd tweede. En Adrie Visser is de nieuwe leider in de energiewachttoer Tour Zwon in Adouar de derde etappe door haar medevluchters Loes, Gun Loes Gunnewijk. En... Ah, we moeten even naar Bas. Komen ze terug, Willem II? Hoor oh, eens hoe gezellig. Ja, 2-4. Uh, het is echt waar. En Strihafka, Oh, wacht, hij telt niet. Oh. Dus uh, zoveel gezelligheid is er niet. Nou, geen idee. Strihafka kopt de bal al in. Hij krijgt ook nu geel omdat hij moppert. Maar dan zal hij buitenspel hebben gestaan, denk ik. Want uh, Pasveer gaat gewoon een vrij schop nemen op de rand van zijn strafschopgebied. Dus blijft het gewoon 1-4. Iedereen staat is hier tegen, is Willem 2, te Het is verschrikkelijk. <laughs> Ja, hij moet buiten spel hebben gestaan of zijn tegenstander een duw hebben gegeven. Een van de twee. Ik heb er nog geen herhaling van gekregen, maar de bal is weer in het spel. En de goal gaat dus gewoon niet door. Strijhav kan geel, dat kan er dan ook nog wel bij. Blijft dus 1-4. Dan nou, gaan wij verder met sportkort. Adrie Visser is de nieuwe leider in de Tour. Ze won in Adua de derde etappe door haar medevluchters Loes Gunnewijk... en Olga Zabelinskaya in de sprint te kloppen. In het klassement heeft Visser 10 seconden voorsprong op Gunnewijk. Marianne Vos is vierde op 48 seconden. De Grand National heeft weer twee paarden het leven gekost. De beruchte hindernisren in Liverpool werd gewonnen door Balabrix... met Jason McQuire als jockey. Maar die overwinning werd overschaduwd door de dood van Dunies Gate... en Ornees bij Valpert. Volgens dierenbeschermers in Engeland zijn er in de loop der jaren al 400 paarden gesneuveld in de race. Windserver Dorian van Rijsselbergen heeft de wereldbekerwedstrijden voor de kust van Palma de Mallorca gewonnen. Hij eindigde in de medailleraase als tweede en won het eindklassement met grote voorsprong op de Nieuw-Zeelander Tom Ashley. En de Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel start morgen... ook in de tweede Grand Prix van het seizoen vanaf pole position. Hij trainde in Maleisië met zijn Red Bull... een tiende van een seconde sneller dan McLaren-coureur Lewis Hamilton. Go crazy. It is so far away.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 Days van Crystal was dat. Pas Ticheler bij Willem 2. raakt. Dus waarom werd hij nou afgekeurd? Ja, nou, we zitten hier elkaar op de perstribune eigenlijk ook met grote ogen aan te kijken. Want uh, er zijn wel meer mensen die denken, waar was dat eigenlijk? Of buitenspel? Of hield hij toch zijn tegenstander vast? We houden het voorlopig op buitenspel. Er is op de monitoren die wij ons, tot onze beschikking hebben ook nog niet een knappe herhaling geweest. Dus eerlijk gezegd weten we het gewoon niet precies. Moet het moet buitenspel zijn geweest, denk ik. Willem II dus 1-4 achter tegen Heracles. Waar het even dacht naar de kopbal van Strijavka Die dus wel in het doel ging, maar geen goal opleverde. Dacht men even. 2-4, maar 1-4 nog altijd. 20 minuten nog te gaan. Ploeg uit Tilburg uh, heeft de bal. Dat is geen nieuws. Heracles wacht op zijn kans. Komt nog wel een keer een countertje straks. Dat was zo even al bijna raak. Toen Everton, en uh, hij niet alleen, want ook Overtoop was daarbij betrokken op jacht, leken te gaan naar de 1-5 maar uiteindelijk net een tackle van Pereira dat voorkwam. Nu staat Armenteros buiten speel, terwijl hij denkt dat hij weg kan en op jacht kan naar 1-5. Maar komt er een vrij schot nu voor Willem 2 aan en kan de opening komen van Gravenbeek naar de rechterkant van het veld. Ter Horst heeft de bal te pakken gekregen, krijgt hulp van van der Linden die verdedigt uit, maar levert dan weer in bij Pereira en zo mag van der Heijden dan voor Willem 2 opnieuw aan de slag vanaf de rechterkant van het veld. Kan niet veel omdat hij door Vijnov iets geschaduwd wordt en dan gaat de bal terug op de eigen helft. Hier ja, dat is logisch. Wacht nu af. Terwijl Willem II de bal rondspeelt. Daar is niet heel veel tempo bij. Dan is het zoeken en dan gaat het toch, en dat begrijp ik nooit, toch weer lang. Nu is het overigens wel een aardige paas naar Richters die wat ruimte heeft. Dat komt Van de Heide die in stelling wordt gebracht. En schiet die de bal met de punt van zijn rechtervoet. Een beetje in de buitenkant over het doel. Een paar metertjes van pas weer. Dat was nog wel een behoorlijke aanval. Maar de diepte zoeken is op deze manier natuurlijk goed. Dat is in de tweede helft toch vaker niet goed geweest bij Willem II dan wel. Wissel bij Herakles. Daar gaat flet nog komen voor Armenteros. En dat gebeurt allemaal 18 minuten voor tijd. Uh, bij een wedstrijd die natuurlijk een merkwaardige geworden is... na die vroege rode kaart van Looms. Nog maar eens gezegd, al na drie minuten moest hij naar de kant. Willem 2 kreeg een strafschop die werd benut door Lasnik. 1-0. En daarna ging echt alles fout wat er maar fout kon gaan bij Willem 2. Er staat Herakles dus inmiddels 20 minuten voor tijd voor in Tilburg met 1-4. We gaan het weer even hebben over het nieuws van vandaag. De schietpartij in het winkelcentrum Ridderenhof in Alphen aan de Rijn. Waar iemand uh, zes doden maakte en vervolgens zichzelf uh, doodde. Met een mitrailleur uh, maakte die, die zes doden. Matthijs Holtrop, onze verslaggever, is aan de telefoon. Uh, Matthijs, er is nu meer bekendgemaakt over zijn afscheidsbrief. Klopt, die is uh, gevonden in zijn huis. En het Openbaar Ministerie heeft die brief. Heel goed gelezen, onderzocht en hun eerste conclusie is dat, is dat er geen duidelijk motief uit is af te leiden waarom hij tot zijn daad is gekomen. Um, de afscheidsbrief was juist belangrijk omdat Tristan van der Vlis zelf niet meer leeft, uh, zoals je net aangaf. En uh, het wordt daarom heel moeilijk voor het openbaar ministerie om echt erachter te komen wat hem nou zover heeft gebracht waarom hij tot deze daad is gekomen. Zijn er nog mogelijkheden bijvoorbeeld met familie van hem praten? Dat is uh, inderdaad een mogelijkheid. Uh, hij woonde bij zijn vader in huis. En ook zijn moeder uh, leeft nog, hè, hebben we gehoord. Dus uh, wellicht dat die meer kunnen vertellen. Maar ja, op deze manier kunnen we het zowel schriftelijk als mondeling niet meer van hem zelf horen. En uh, die, die ene vraag van waarom, dat is toch de belangrijkste vraag natuurlijk die mensen op, op dit moment hebben. En ja, wat dat betreft is het geen goed nieuws om te horen dat het openbaar ministerie zegt... ...de brief, daar staat in ieder geval geen duidelijk motief in. Dus nee. helaas... Eerder was er ook nog iets uh, van een brief in, een, in zijn auto gevonden... waaruit men afleidde dat er eventueel bommen konden liggen in andere winkelcentra. In die brief is verder niets gevonden of heeft men dat nog niet bekendgemaakt? Uh, daar heeft het openbaar ministerie nog niks over gezegd... maar die brief die is wel uh, eerder gevonden. Dus uh, het ligt enigszins voor de hand... Dat, uh, ...dat het dan wel bekend was geworden, al, ja, al is het onderzoek natuurlijk nog in volle gang. En uh, nou ja, laten we hopen dat het Openbaar Ministerie uh, linksom of rechtsom alsnog die waarom-vraag kan beantwoorden. Zijn er verder nog ontwikkelingen bekendgemaakt vanavond? Nee, er is geen, uh, geen belangrijkere ontwikkeling verder bekendgemaakt. Er zijn ook verder geen persconferenties meer vanavond... Wel is het onderzoek natuurlijk nog in volle gang. Tientallen agenten zijn nog aan het zoeken in het winkelcentrum waar het is gebeurd. Zijn huis wordt op dit moment nog steeds doorzocht. Dus als men daar nog steeds met mannenmacht aan werkt, komt daar ook natuurlijk vanzelf weer nieuws uit. Maar ik ga ervan uit dat dat vanavond misschien in kleine stukjes of beetjes naar buiten zal komen. En ik. Ik denk dat we morgen veel meer horen. Matthijs Holtrop, u hoort hem ongetwijfeld morgen verder. Um, wij gaan terug naar het voetbal van vanavond. ADO Den Haag won van Vitesse met 1-0... door een doelpunt al voor rust van uh, Danny Buis. Uh, Jan Rols praat na bij de trainer van ADO en die heet John van der Brom. Welde in Den Haag, vierde plek. John. Ja, dat is uh, ongekend en... Uh... Ja, als je de wedstrijd erbij pakt... dan, uh, dan denk ik uh, dat we zeker geen goede wedstrijd hebben gespeeld vanavond. Ik uh, vind wel dat die jongens uh, alles aan gedaan hebben om die wedstrijd te winnen. We komen in de eerste helft uh, door een verre ingroei... waar we toch gevaarlijk uit waren. Zowel van de rechter als de linkerkant op, uh, op voorsprong. En dan, uh, ja, dan zie je dat het, uh, dat het moeilijk was. Moeilijk was tegen, tegen Vitesse... wat denk ik, volgens mij beter balbezit of meer balbezit had dan, uh, dan ons... Um, we moeten veel scherper zijn in de, in de kansen die we juist in de, in de omschakeling in de counter... He, dat zegt het al als je thuis in de counter komt te spelen, dat zegt al genoeg. Maar dan hadden we denk ik wel de kansen om, om de wedstrijd eerder in het slot te gooien... zoals dat dan mooi heet, maar ook dat gebeurde niet. En dan is het, zeg ik heel eerlijk, billen knijpen naar het, naar het eind toe. En ja, Dan krijg je toch een hele mooie ontlading als het uiteindelijk wel lukt. Is het ook de spanning bij de spelers van jongens, als we hier winnen... staan we vierde, uh, Europees voetbal, de euforie. Uh, speelt dat een rol? Uiteindelijk zal het heus mee gaan meegaan spelen. Uh, je probeert als trainer uh, uh, er niet aan te denken. Dat, dat, dat doe je niet tijdens zo'n wedstrijd. Maar ik kan me voorstellen dat het in de kopjes van die spelers uh, wel, uh, wel meegaat uh, gaat spelen. Ook omdat het zo leeft bij de club? Ja, tuurlijk. Maar goed, ik, ik, ik, ik doe daar zelf al mee. En Ik heb steeds gezegd, uh, zolang wij uitzicht houden op, uh, op die vierde plek... zeker naar boven te kunnen blijven kijken... Dan, uh, ja, dan moet je dat altijd doen. Dan moet je dat ook durven uitspreken. Uh, ik vind dat niet dat dat extra druk is, want dat is onzin. Want uh, ik denk als we in deze fase van het seizoen, je hebt 30 wedstrijden gespeeld. Uh, en eigenlijk gaat het nu het mooie, het leuke gedeelte gaat, uh, gaat beginnen. Het wordt mooier weer, de velden worden weer wat beter. En je gaat echt iets, uh, echt iets hebben nu waar je, waar je voor gaat spelen. Dus uh, normaal gesproken zeg je dan, ja, dat is alleen maar positief en, uh, en, en, en ja, bevorderend voor, uh, voor het presteren. en Ik denk niet dat het met druk heeft te maken. Zeker niet, omdat wij natuurlijk best wel ervaren jongens in het elftal hebben staan... die volgens mij wel wat, wat meer gewend zijn dan, dan een vierde plek ook. Volgende week AZ. We hopen ja. op mooi weer, mooie velden en een mooie wedstrijd. Ja, kijk, dat is leuk. Uh, he, we, we, ik moet eerlijk zeggen dat ik verwacht had dat we daar met een puntachterstand uh, naartoe zouden gaan. Vooraf. Ik ben gisteren bezig kijken bij AZ. Maar... Ja, inmiddels sta je daar eentje boven hun nu. Dus uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, zijn de ja, verhoudingen zijn anders. Uh, we weten ook dat we daarna twee thuiswedstrijden krijgen. En ook als je soort, vanavond toch minder de thuiswedstrijd wel winnend afsluit... dan, uh, dan biedt dat heel, heel veel perspectief met nog vier wedstrijden te gaan. Dus uh, ja, wij zijn klaar. Hè? We krijgen wat jongens terug die van, uh, van Schorsingen komen. Dus dat geeft ook mij weer wat meer ruimte in de, in de mogelijkheden. Dus ja, prima. We zijn klaar voor de AZ. Sean van der Brom, de trainer van Den Haag, dat met 1-0 van Vitesse won. Willem 2, Heracles 1-4. Bas? Ja, tegen de team van Heracles dus nogmaals gezegd uh, De rode kaart van Looms na drie minuten. Het heeft allemaal niet zoveel invloed gehad op de wedstrijd. En dan hebben we ons natuurlijk erg gefocust op het, uh, de wanprestatie die Willem 2 hier levert. Dat is ook uh, natuurlijk wel het idee van de mensen hier in het stadion. Voor zover ze de moeite hebben genomen om nog te blijven zitten. Want het uh, leeuwdeel is inmiddels vertrokken. Maar vergeet niet om um, toch even te vermelden dat wat Heracles natuurlijk doet met zijn tiener wel ongelooflijk knap is. Vier goals maken met tien man in een uitwedstrijd. Dat moet je ook maar kunnen. Natuurlijk afgelopen week in Amsterdam ging het even niet. Maar daarvoor ook al 18 goals in vier duels. Daar komen er dus nu weer vier bij. Of wie weet wordt het nog gekker. Everton wordt bedankt. Drie goals van zijn naam. Staan dus ook al gewoon op 14 dit seizoen. Everton Ramos da Silva bedankt het publiek. Hij mag naar de kant. En wordt al voor de slotfase door Thomas Bruns vervangen. Een 19-jarige middenvelder die dan zijn debuut nog mag vieren in het betaalde voetbal. Deze middenvelder van Heracles, dat is leuk. Een leuke geste van Peter Bos. In de slotfase van deze wedstrijd. Dat het voor de rest niet zoveel meer op het lijf heeft. Dat mag duidelijk zijn, gezien de tussenstand. Want uh, na 79 minuten is het 1-4 bij Willem II Herakles. Een van de concurrenten van uh, Willem II, nou ja, voor zover je daar nog over kunt spreken, uh, is VVV natuurlijk. Want het verschil was maar vijf punten. Maar VVV verloor eerder op de avond ook 1-4 van NEC. Ik zeg ook, maar je weet natuurlijk niet of het bij Willem II Herakles dus 1-4 blijft. Maar goed, VVV NEC 1-4. Tijd om na te praten voor Philip Koken met Willy Boezen, de trainer van VVV. Wil zak de moed niet zo langzamerhand in je schoenen na zo'n wedstrijd? Nee, daar ben ik een type niet voor. Ik, euh, ik zal tot de laatste snik blijven vechten en knokken. Dat is mijn karakter. En euh, daar kun je mij niet op betrappen. Maar ik vraag het omdat jullie best goed begonnen. Eerste kwartier, twintig minuten, zag het er aardig uit. Maar daarna, na het eerste doelpunt van NEC, zakken jullie zo ver weg? Ja, dat klopt. Uh, het was ook de intentie om het eerste tien minuten kwartier... gewoon uh, vol druk te zetten naar NEC toe... Uh, ik moet zeggen dat dat lukte prima. Uh, NEC ging achteruit. Uh, we creëren ons een aantal mogelijkheden om tot scoren te komen. Dat gebeurt niet. En bij de eerste beste aanval uh, van NEC is meteen een doelpunt. En dat, uh, die tik zijn we eigenlijk niet overeengekomen. En hoe komt dat dat je daar dan niet overheen komt? Dat je zelfs daarna heel ver terugzakt? Ja, wat ligt er dan? Uh, er ligt dan een stuk vertrouwen. Kijk, uh, je hebt, uh, elke week heb je te maken... Ja, is er geen vertrouwen in het team? Jawel, het is wel vertrouwen, maar het zijn situaties uh, van momenten. Het gaat erom dat je wedstrijden begint en uh, het is altijd net niet. En dat is uh, uh, vorige week denk ik in Groningen ook geweest. En uh, dan denk je van ja, je bent veerkrachtig, je komt terug, maar net niet. En dat kost heel veel energie, dat merk je ook aan spelers. Um, denk je dat je met dit spel VVV nog wel op afstand kan houden, of uh, Willem 2 op afstand kan houden? Dat denk ik met dit spel van vandaag niet. Wel met het spel van de afgelopen weken. En dan blijft het hoogst haalbare, dat is het toch de na-competitie. Maar als jullie zo spelen wat vanavond, dan wordt het ook nog moeilijk tegen een ploeg als RKC of Zwolle. Ja, dit is gewoon een moment. Dit is een momentopname. Het uh, is uh, totaal niet te vergelijken met uh, de, uh, de wedstrijden van de laatste weken. En uh, ook dit overkomt ons. En uh, het was absoluut niet de intentie om zo te spelen. Ik bedoel, uh, iedereen had uh, goede intenties, uh, wilde er wat van maken. Nou, uh, als een tegenstander dan uh, veel beter is dan ons. Ja, en die benutten het. Eén ding is zeker, ik kan je optimisme niet ontzeggen. Nee, maar goed, ik blijf doorgaan. En uh, daar ben ik voor aangesteld en daar word ik voor betaald. En uh, uh, wij moeten verzorgen met staf en uh, ik als eindverantwoordelijke... Ja. dat deze ploeg zelf volgende week tegen rode staat. Dat is klaar. Als het maar niet doorgaan wordt tegen beter weten in, hè? Nee, het is niet tegen beter weten in. Je moet gewoon doorgaan in je missie. En uh, het, uh, het, het mooiste in je missie is om te slagen... is ook om teleurstellingen uh, te verwerken. En uh, van de fouten die je gemaakt hebt, ik als coach ook. En spelers ook om daarvan te leren. Ik denk dat het de beste leerschool is wie erin. En dan sta je er volgende week gewoon weer tegen Roda? Ja, tuurlijk. Tuurlijk samen Willy er. de trainer van VVV. Nou ja, die moeten waarschijnlijk nog na competitie spelen. Uh, Vooropgesteld, dan moet Willem 2 degraderen. Maar ja, daar twijfelt uh, zo langzamerhand Bas Stigler ook niet meer aan. Maar toch wel 2-4. En nu zit hij erin en telt hij wel na 82 minuten. Want er is een voorzet lang onderweg. Die bal komt bij de tweede paal op het hoofd van Halilovic. En Halilovic zegt in die korte hoek knikken raak. Zoals gezegd, nu telt hij wel na dat uh, afgekeurde doelpunt van Stree Havka. is inmiddels ook alweer bijna 20 minuten geleden. Nu krijgt Halilovic de verdediger die bal dus uh, wel achter doelman weer En telt hij, wordt het dan nog spannend is de vraag. Dat moet je dan toch zeggen. Want 2-4 met een man meer. Dat hebben we niet gezien dat Willem 2 een man meer heeft. Maar goed, formeel is het natuurlijk wel zo. En wie weet gebeurt er dan toch nog wat geks in de slotfase van deze wedstrijd. Het publiek dat de moeite heeft genomen om te blijven zitten. Heeft niet alleen die moeite genomen. Maar denkt nu, wie weet helpt wat lawaai maken dan ook. En worden ze uit Almelo nog wat nerveus. Wie weet, 2-4, de nieuwe tussenstand. 82 minuten 30 seconden op de klok. En daar komt Willem 2. Striafka komt een bal door. Levchenko is doorgelopen. Levchenko kan gaan schieten. Maar net niet omdat Van der Linden die bal die wel heel veel tijd nodig heeft. Want ook de zwaartekracht lijkt Willem II dan niet te helpen. Wel heel veel tijd nodig heeft om naar beneden te komen. Zo komt het niet tot een schot. En kan die bal door Van der Linden terug worden gekopt in de handen van Pasveer. Kwanza aan de bal voor Herakles. Nou loopt Overtoom weg bij zijn tegenstander Gravenbeek. Die struikelt wordt opgelost uh, omdat Pereira oplet en de bal wegtrapt. Die komt dan aan de linkerkant van het veld uit. Willem 2 mag weer naar voren. Willem 2 wil naar voren. Van der Heijden verlegt het spel naar Lasnik. En Lasnik wil een voorzet geven. Striehafka wacht af. Richters wacht af, maar Van der Linden ramt de bal weer weg. Wie weet wordt toch nog spannend in de laatste zeven minuten. Het is 2-4 in Tilburg. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Mariel Hageman. De schutter die vanmiddag een bloedbad aanrichtte... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... heeft in zijn afscheidsbrief geen duidelijk motief gegeven. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De brief was gevonden door zijn moeder in de flatwoning van haar zoon. De politie is nog bezig met het forensisch onderzoek... in de woning en in vier winkelcentra in Alphen aan de Rijn. In het winkelcentrum waar de schietpartij was... ligt in verband met het onderzoek nog altijd de lichamen van de slachtoffers. Vanavond werd bekendgemaakt dat de dader... de 24-jarige Tristan van der Vlis is...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 Drie andere winkelcentra in Al van Rijn werden later uit voorzorg ook afgesloten. Dat gebeurde naar de fonds van een briefje in de auto van de dader... waarin stond dat er in de winkelcentra explosieven lagen. En dat is nieuws op dit moment. Sport Radio NOS, op NOS Radio, Bas Tegeler hoopte dat het nog spannend zou worden bij 2-4, maar... <tus> <tus> ja... Nou ja, het is nog steeds 2-4. Het is met 85 minuten gespeeld. natuurlijk doet het nog niet helemaal gedaan. Willem II zal nu nog opportunistischer gaan spelen dan dat ze al deden. En als hij dan een keer goed valt, dan wordt het misschien ja, echt nog te Het bekanen. gaat vooral een beter speler, denk ik. Ja, nee, maar dat gaat niet meer gebeuren. Aan de andere kant een counter, het is gedaan. Dat kan ook wel zo gebeuren. Dat gebeurt misschien nu als Brunsch de invaller, de bal bij een andere invaller Plet probeert te krijgen. Zo ging het in de thuiswedstrijd op de openingsdag van het seizoen ook. Toen Plet twee keer scoorde in de slotfase. Uh, nu gaat het niet zo, want Plet krijgt de bal niet. Maakt bovendien een overtreding. En zo wil de tweede bal weer terug. En mag het dan nog hopen? Want uh, ja, je kan zeggen het wordt spannend. Dat kan maar zo. Maar meer dan hopen is het inderdaad niet voorlopig. Er gaat weer een bal naar voren. Richters wil doorkoppen. Dat lukt niet. Daar zit een... Almelo's hoofd tussen. Die kopt de bal dan weer in de richting van Bruns. De debutant dus aan de kant van Heracles. Die kan die bij de bal komen. En opnieuw neemt Willem 2 dan over. Maar staat de ploeg nu vast op de eigen helft. En wordt de bal zomaar weer door Biemans bijna bij Bruns ingeleverd. Die schrikt zo dat hij hem onder zijn voeten door laat lopen. Anders kan hij op jacht naar een goal. Nu aan de andere kant Hakola, die de bal dus met een gelukje toch nog krijgt. Wordt er teruggelegd naar Van der Heijden. 20 meter van het doel, die steekt hem erin. Richters aannemen, draaien. Richters, wat kan je dan? Richters, op de achterlijn aangekomen. En dan wil hij een voorzet geven. Daar zit dan Kwanza tussen. En dan gaat die bal over de achterlijn. Komt er nog een hoekschop voor Willem 2, Terwijl de klok besloten heeft dat het tijd wordt om naar 86 minuten te springen. En Willem 2 en het publiek nu toch in een soort uh, spanning verkeert. Van zou het dan toch nog? Lasnik hoekschop. Bal bij de eerste Pauwel. Maartens, wat doe je? Maartens, de bal raken, maar weer over de achterlijn. En dus weer een hoekschop van Willem 2. Daar is een nieuwe bal voor gevonden, om dan maar geen tijd te verspelen ook. En Lasnik, de aanvoerder trapt de bal nu ver, pas weer heeft hem te pakken. Daar weten ze in Amsterdam alles van, dat dat niet altijd zo is. Maar nu wel, snel uitgerold ook van de keeper. Komt hier de genadeklap van Heracles als iets op jacht gaat naar, ja, naar niets. Want de solo strandt uiteindelijk op de voeten van Pereira, die met een sliding de bal... ...van de voeten van Feyenović afpikt. Maar de eerste, de beste Willem II, die de bal naar voren wil trappen... ...is de maker van de van Halinović. En die doet dat slordig, met een gelukje. Toch nog bij Lasnik. Lasnik draait naar binnen. Op 20 meter van het doel. Lasnik geeft dan een... Ja, wat is dit eigenlijk? Er is geen schot, er is geen voorzet, er is geen wippertje. En dus, vindt het publiek, is het een fluitconcert waard? Want het was zwak dat wat de Oostenrijkse aanvoerder hier liet zien. 2-4. Ik denk niet dat het echt spannend wordt nog, eerlijk gezegd. Na 87 minuten. Oh, de De is een Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in Duitsland, daar heeft Bayern München opnieuw punten verloren. Bij Nürnberg kwam de ploeg van Louis van Gaal niet verder dan 1-1. De gelijkmaker van Nürnberg was te wijten aan een. Oh, Bas, weer een doelpunt. 2-5. Want Heracles denkt, uh, dan spelen wij het gewoon even heel makkelijk uit. Balletje van de zijkant in het straftopgebied. Plet, aannemen, rug naar de goal zoals een nummer 9 dat in het Nederlandse voetbal hoort te doen. Kijken wie komt er, waar is de beweging? Die is er bij Overtoon, die krijgt de bal mee. Staat vrij voor de keeper. Hoek uitzoeken, alsjeblieft. 2-5, bedankt. 88ste minuut. Zeven goals weer in Tilburg vanavond. Ach, euh, de gelijkmaker van Nuremberg had het over Bayern tegen Nuremberg, werd 1-1. De gelijkmaker van Nuremberg was te, te wijten aan een fout van keeper Thomas Kraft. En tot overmaat van ramp kreeg Arjen Robben na afloop rood. Omdat hij verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Robben stak na afloop de hand in eigen boezem. Wees ik niet meer, niet veel bijzonders, maar ik was en frustreerd. Zeer uh, enthousiast met onze mannschap, met onze lijst. Uh, dat moest ik dan in de cabine maken, met mijn en Niet met hem uh, Shiri of hem Auvenplats. dat is niet goed. Dat is geen voorbeeld. Niet voor de fans, niet voor de kinderen. Ik neem alle schuld af me. Robben zei dat hij kwaad en gefrustreerd was door het slechte spel van zijn ploeg. Dat had hij niet op het veld op de scheidsrechter af moeten reageren, maar in de kleedkamer op zijn ploeggenoten. Aan de telefoon Duitsland correspondent Margriet Bransma. Margriet, wat zijn de gevolgen van die rode kaart voor Robben? Nou ja, in ieder geval dat hij geschorst is het volgende week einde. En dan speelt Bayern München tegen Leverkusen. En Leverkusen is de nummer 2 in de Bundesliga. En dat is voor Bayern natuurlijk een heel erg belangrijke wedstrijd. Want dan gaat het om de Champions League plaatsen voor het volgende seizoen. En ja, Robin volgend weekend er dus niet bij. Hij is wel heel erg belangrijk voor Bayern. Je zag het ook vandaag weer. Hij speelde zich heel erg knap vrij. Hij bediende Thomas Müller op maat. En die maakte toen de 1-0. Ja, vandaag, Bayern was beter. Het was geen goede wedstrijd. Maar waar Bayern dit soort wedstrijden dan toch meestal gewoon wint... dit seizoen gebeurt dat niet. En ja, nu is er voor Bayern nog steeds dat doemscenario. Geen titel, want geen landskampioen, geen beker. Laat staan, uh, Champions League winnen. En misschien dan ook wel geen Champions League volgend seizoen. De nummer 1 en 2 zijn automatisch uh, gekwalificeerd. De nummer 3 speelt voorronde, maar op die drie plaatsen staat Bayern nog steeds niet. Nee, want uh, Hannover is uh, voorbij gegaan, hè? Ja, Hannover heeft gewonnen en blijft dus gewoon in die top drie staan. Dan uh, koploper Borussia Dortmund, die moesten, uh, morsten ook weer punten. 1-1 bij HSV, waar Van Nistelrooy de score opende vanaf de penalty stip. Uh, Bayern Leverkusen kan morgen uh, tot op vijf punten komen, maar wordt het daarna nog spannend door? Ik, normaal gesproken niet. Dortmund is echt werkelijk waar de beste ploeg van dit seizoen in de Bundesliga. Vandaag tegen Haasvouw, het had echt wel 5-6-1 kunnen zijn. Maar ja, Dortmund staat wel onder druk. Het is de onverwachte titelkandidaat in een ja, heel raar Bundesliga-seizoen. Nummer 1 eh, eh, Dortmund, nummer 2 Leverkusen, nummer 3 Hannover. Wie had dat van tevoren gedacht? Al met al denk ik wel dat Dortmund het gaat redden. Er werd Dortmund een crisis aangepraat na een paar wat ja, mindere wedstrijden de afgelopen weken. Toch denk ik, de heeft dat ook wel laten zien, dat ze die crisis te boven zijn. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, uh, ja, dat Dortmund dit nog weggeeft. Inderdaad, morgen speelt Leverkusen nog tegen St. Pauli. Kan op vijf punten komen. Ik moet het nog maar zien. Volgens mij, Dortmund... Oké, okay. uh, daar hou ik ja, Magriet. Uh, de andere uitslagen, freiburg hoffenheim 3-2... met een goal van Babel voor Hoffenheim, maar dat hielp dus niet. Schalke 0-4 won van Wolfsburg 1-0... en Stuttgart verloor van Kaiserslautern 2-4. Borussia Dortmund nog aan de leiding. Acht punten voorsprong op Bayern Leverkusen... maar Bayern speelt dus morgen nog thuis tegen St. Pauli. Bas, nog één. 2-6, want uh, die team van Herakles denken... het maakt allemaal niet uit... Heel simpel weer. Een schot van Kwanza na een aardige voorbereidende actie van Fajnovic. Volgens mij gaat Kujovic overigens afschuwelijk de fout in. Want dat schot van Kwanza lijkt me totaal niet onhoudbaar. Het komt vanaf een meter of 18. Er zit een heel klein boogje in. Hij staat een beetje voor zijn doel. Kujovic steekt een heel klein beetje zijn hand uit. Maar ook niet echt. Alsof hij het ook allemaal prima vindt dat er nog één binnenvliegt. En zo wordt het 2-6 bij Willem II Herekles. Hoe het in vredesnaam mogelijk is dat je met 10 man in een uitwedstrijd 6 goals kan maken... En wat dat allemaal zegt over de tegenstander, daar gaan we straks eens uitgebreid over napraten. Want deze wedstrijd is bijna voorbij. Het is 2-6 en met het programma van Willem II wat er nog staat met wedstrijden tegen Feyenoord, AZ, Twente en NAC. En het fluitconcert dat u nu hoort is de conclusie weliswaar niet officieel, maar eigenlijk toch gevoelsmatig dat Willem II vanavond is gedegradeerd. Uh, terug naar het buitenland. In Engeland gaat Manchester United door met winnen en dus rechtstreeks op het kampioenschap af. Dit keer moest Fulham er met 2-0 aan geloven. Edwin van der Sar kreeg rust, Wayne Rooney was geschorst. De nummer 3 Chelsea won ook. 1-0 van Wigan. Arsenal staat tweede en speelt morgen in Blackpool. En Manchester City komt maandag pas in actie in en tegen Liverpool. Manchester United heeft nu 10 punten voorsprong op Arsenal, maar wel twee wedstrijden meer gespeeld dan de Londenaren. Chelsea heeft 11 punten minder dan Man United en heeft nog één wedstrijd te goed. Tottenham Hotspur naderde de nummer 4, Manchester City... door een 3-2-overwinning op Stoke City. En het verschil is nu nog drie punten. Rafael van der Vaart speelde de hele wedstrijd, maar scoorde niet. Pieter Crouch wel, die maakte het twee. Liverpool is zesde en lijkt daarmee uitgeschakeld... voor de Champions League plaatsen. De andere uitslagen, Wolverhampton, Everton 0-3... Bolton Wonders, West Ham 3-0, Wolverhampton en West Ham... blijven daardoor op 32 punten staan. Een puntje meer dan Wigan, en dat staat laatste. Uh, in de hoogste Belgische play-offgroep was er maar één wedstrijd. a Gent kwam bij Lokeren niet verder dan 1-1. Gent staat vier punten achter de koploper Racing Genk... en heeft een wedstrijd meer gespeeld. Anderlecht staat daar nog tussen. In Spanje kwam de top 2 in actie. Real Madrid won door twee strafschoppen van KK en een uh, goal van Ronaldo... die als invaller het veld inkwam in Bilbao met 3-0 van Atletiek de Bilbao. En koploper Barcelona uh, versloeg in eigen huis Almeria... Uh, met 3-1 en met de nodige moeite. Derde doelpunt, de tweede van Messi, viel pas in de allerlaatste minuut. Barcelona blijft uiteraard eerste en heeft acht punten voorsprong op Real. Real Mallorca tegen Sevilla is pas morgen, is, uh, om tien uur begonnen. Het staat daar 1-0 voor Mallorca. Inter herstelde zich in de serie A van nederlagen tegen AC Milan en Schalke. De regerende kampioen won met 2-0 van Chievo Verona. Westie Sneijder begon op de bank en viel in het begin van de tweede helft in. Toen was het nog 0-0. Inter staat twee punten achter AC Milan met een wedstrijd meer gespeeld. Oudinese AS Roma is net afgelopen en het is daar 1-2 geworden. Het was een slecht begin voor Ricardo Moniz in Oostenrijk. Hij volgde deze week Huub Stevens op als trainer bij Salzburg. Zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach ging voor Moniz op eigen veld... tegen Linz met 1-0 verloren. Salzburg staat derde op vijf punten van Austria-Wien... dat nog één wedstrijd in te halen heeft. Well,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 about the twist I've had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 Johnson sitting, waiting and wishing. een goal. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met ADO Den Haag tegen Vitesse dat werd 1-0 en dat was ook de ruststand door een goal van Buis. En door die overwinning komt directe plaatsing voor Europees voetbal steeds dichterbij voor ADO. En dat beseft ook de doelpuntenmaker Danny Buis. Ja, ongekend. Uh, blijf maar doorgaan. Ik bedoel, uh, iedereen zei de laatste zes wedstrijden die worden loodzwaar. En uh, voorlopig pakken we alweer zes punten. Utrecht uit en vandaag Vitesse. Dus daar komt het wel heel dichtbij. Hè? Ik bedoel, Groningen krijgen we ook nog thuis. Dus, uh... Ja, nogmaals, het is vier wedstrijdjes en uh, wij gaan er met z'n allen vol voor. En dat heb je vandaag ook gezien. Alhoewel eerlijk moeten zijn dat vandaag voetballend niet uh, goed was. Maar ja, die wedstrijden heb je er wel eens tussen zitten. De strijd om de vierde plaats met AZ blijft spannend. Volgende week treffen de ploegen elkaar. ADO-trainer John van de Brom heeft er nu al zin in. Ja, kijk, dat is leuk. Uh, hè, ik moet eerlijk zeggen dat ik verwacht had dat we daar met een punt achterstand uh, naartoe zouden gaan. Vooraf. En ik ben gisteren bezig kijken bij AZ. Maar...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 Ja, je hebt natuurlijk veel nieuwe spelers op het begin en uh, ja, je bent natuurlijk niet gelijk uh, op elkaar ingespeeld. En, uh, ja, je traint elke dag met elkaar en uh, ja, week op week uh, speel je met elkaar. Dus uh, ja, we, we gaan elkaar beter aanvoelen natuurlijk en uh, ja, je wordt een beter team en uh, ja, zoals je vandaag zag uh, kwam het er goed uit. Je. VVV NEC werd 1-4. Bij rust was het pas 0-1 door Davids. 0-2 werden door Gozens. 0-3 door Flemings. 0-4 weer Gozens. En 1-4 Moussa uit een strafschop. Björn Flemings maakte zijn negentiende goal van het seizoen. Na dit seizoen vertrekt hij naar Club Brugge. En hij is erop gebrand om het seizoen goed af te sluiten. Natuurlijk, ik denk als ik, als ik, hier, als ik da, Nijmegen hier verlaat zal ik toch ja, mijn heel goed gevoel verlaten. Vorig jaar was het moeilijk seizoen, ja, dit jaar loopt alles eigenlijk heel vlot en ja, ik heb uh, wedstrijden. Nog, nog twee thuiswedstrijden en nog twee uitwedstrijden denk ik, nog vier wedstrijden als ik het maar goed voor heb. Ja hopen we nog vier wedstrijden te winnen en toch nog met een paar doelpuntjes mee te pakken en ja, Nijmegen met een heel leuk en goed gevoel te verlaten.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 En spelers ook om daarvan te leren. Ik denk dat het de beste leerschool is wie erin. Ach, en VVV heeft altijd Willem 2 nog onder zich. Het verschil is nog steeds vijf punten. Want Willem 2 verloor van Herakles 2-6 na een 1-3 ruststand. 1-0 werden door Lasnik uit een strafschop. En. Uh vanwege het veroorzaken van die strafschop... kreeg Looms van Herakles rood. Dat was al na drie minuten. Maar toch maakte uh, Heracles gelijk een paar minuten later... Everton, 1-2, Everton, 1-3. Nog voor rust, Overtoom uit een strafschop. 1-4, weer Everton, zijn derde van de avond. 2-4, nog een beetje uh, hoop voor Willem 2 door Halilovic... maar toen 2-5 door Overtoom en 2-6 door Kwanzaa. Excelsior de graafschap, daar werd helemaal niet gescoord. En dat punt kan de graafschap goed gebruiken. De graafschap voelt zich nu veilig. Er kwam feestmuziek uit de kleedkamer. Maar een polonaise heeft Steve de Ritter nog niet gelopen. Nee, net geen polder. Nee. we zijn heel blij dat we volgend jaar het visie kunnen spelen. En dat was ook de insteek dit jaar. En, uh, we zijn blij dat we het, uh, een aantal wedstrijden voor het einde van de competitie al kunnen, uh, kunnen te werk stellen. Ja, bij Excelsior schieten ze niet veel op met het ene puntje. Uh, Excelsior blijft op een na competitieplaats plaats staan en komt daar ook niet meer vanaf. Het is geen perfecte week voor trainer Alex Pastoor, die na dit seizoen vertrekt naar NEC. Mijn zoon is uh, vanmorgen kampioen geworden. En, uh, en ik heb een mooi contract getekend. Althans, dat moet er gebeuren. Maar uh, ja, ik heb uh, niet gewonnen vandaag, uh, dus dat is jammer. Gisteravond uh, eindigde AZ tegen NAC in 1-1. FC Twente gaat met 63 uit 29 aan kop, gevolgd door PSV 61 uit 29, Ajax 58 uit 29. Vierde is nu ado Den Haag 54, maar dan uit 30 en vijfde AZ 53 uit 30. En u weet, die eerste vier is belangrijk, want dan heb je meteen Europees voetbal. Plaatsen vijf tot en met acht gaan daar verder om spelen. Onderin de graafschap uh, 14e met 34 punten en 15e Vitesse met 32 punten, allebei uit 30 wedstrijden. En het verschil met Excelsior is 6 punten, want Excelsior heeft er 26 uit 30. Dan uh, VVV, 17 uit 30 en Willem II, 12 uit 30. Morgen om half drie is er Ajax tegen FC Groningen, FC Twente tegen Roda... en FC Utrecht tegen Feyenoord. En om half 5 PSV tegen Heerenveen. De Lange met Carousel. Oudwinnaar Peter van Petegem rijdt morgen tijdens Parijs Roubaix... voor het eerst niet op de fiets, maar in de auto over de beruchte kasseienstroken. Van Petegem is aan de begeleiding van de Garmin-ploeg toegevoegd... om Thor Hushoft aan een zege te helpen in de voorjaarsklassiekers. In de startplaats Compiègne praat Steven Dalebout met Van Petegem. Ja, begint begint het bij, uh, bij u dan ook weer uh, te kriebelen... als u hier zo in Compiègne bij de ploegenvoorstelling staat. Ja, dat is normaal, hè? Die koersen uh, rondom Vlaanderen, parijs roubaix heeft mij altijd nou, allee, dichtst in, maar in het hart gelegen. En, uh, het is normaal als ik hier toe kom dat het uh, een beetje kriebelt. Ja, maar dat is in een, uh, een andere functie dan u gewend bent. Ja, oké, okay, dat is anders. Um, als reiner kunnen we meer doen dan, dan, dan ploegleider. Dus, uh, maar, ja. We hopen uh, een mooie wedstrijd te zien en dat het uh, uh, heel ver komt. En wat voor adviezen geeft u hem mee? Dat gaan we morgen zien. Hè? Wat, wat, heeft, wat heeft u hem bij kunnen brengen? Dat gaan we morgen zien. Dat weet u toch wel? Hey, ik bedoel, bent, u, bent u daar om hem ook vertrouwen te geven? Het is een, het is een, een, een, een koers waarin veel gebeurt. Moet u hem vertrouwen geven? Maar vertrouwen, ik uh, denk dat dat niet moeilijk is. Hè? Zulke renners vertrouwen geven. Dus, uh, uh, het is een kopman die alles heeft. En... Uh, Alleen ja, het zijn soms kleine dingetjes die, uh, ja, die meespelen uh, in het hoofd. En uh, daar was ik heel sterk in. En, maar in de wedstrijd allee, moet je eerst gereden worden. Hè. Dus, uh, het is niet alleen die belangrijk, is, het is ook de rest, uh, heel de ploeg is belangrijk. Maar dat is een, een belangrijk aspect sowieso in te wielrennen, Maar misschien in Parijs-Roubaix nogal meer, dat, dat mentale aspect? Maar ja, mentaal moet iedereen er klaar voor zijn. Dat is voor iedere wedstrijd. En, uh... Maar is deze wedstrijd mentaal zwaarder dan... Uh, gemiddeld. Laten we zeggen: het is mentaal zwaar voor uh, de renners, maar ook voor uh, heel de staf er rond Omdat ze ja, voor een uh, koers moeten ze zoveel klaarmaken en zoveel andere dingen doen. En, uh, ja. Ja. en dat maakt het soms uh, zwaar uh, op het op, op gebied van mentaliteit. Met, met al uw ervaring heeft u ooit bij de ploegenpresentatie een dag voor Parijs-Roubaix in dit, dit weer gestaan. Zo warm, zo, zoveel zon? Nee. nee. Uh, ik heb ook warme uh, Parijs-Roubaix meegemaakt, maar zo warm, uh, het is uh, zomer <laughs> Wat gaat dat betekenen voor, voor Parijs-Roubaix morgen? Wat gaan we? Wat, wat gaat dat betekenen dat het, dat het weer zo is zoals het is? Het zal heel stoffig zijn en ja, het zal, uh, en, uh, ja, het zal uh, sowieso zwaar zijn, maar Parijs-Roubaix is altijd zwaar. Goed weer of slecht weer of wind. of Zo'n wedstrijd is altijd zwaar. Wanneer, wanneer ben je tevreden morgen in het uh, Velodroom in Roubaix? Uh, wanneer ben je tevreden? Ja, als je wint, ben je zeker. Ik hoop uh, dat Thor erbij zit en dat hij mag meesprinten voor de eerste plaats. En dat zei Peter van Petergem. Hij is morgen dus toeschouwer in de auto uh, uh, van de ploeg van Garmin bij uh, Parijs-Roubaix. Eindhoven Sparta in de Eerste Divisie eindigde vanavond in 0-1. Morgen is er nog de topper RKC tegen go Ahead Eagles in de Eerste Divisie. En Duinwijk is nationaal badmintonkampioen geworden. Velo de, werd met 5-3 verslagen in de beslissende wedstrijd. Dat is het einde van deze NOS Langs de Lijn. Stefan Sanders doet straks met het oog op morgen. Langs de Lijn is er morgenmiddag weer om 2 uur. Maar om 11 uur kunt u al op deze zender luisteren naar de Marathon van Rotterdam. Nog een heel prettige avond. En luistert u nog eventjes naar deze mooiste tune van de Nederlandse Omroep.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 Een reportage over de onopgeloste vrouwenmoorden van Guaris. De moorden op vrouwen zijn gestegen van afgelopen jaar meer dan 300 hier in de stad. Morgenavond, 7 uur, in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Volg de ontknoping van de eredivisie. Wie wordt er kampioen? Wie gaat Europa in? Wie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 Ga voor meer informatie naar hollanddoc.nl Kijk dit weekend onder andere naar PSV tegen Herenveen, FC Twente tegen Rode JC en Ajax tegen FC Groningen. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het!